Ze zijn woedend over een besluit van de Chileense president. Die heeft de subsidie op brandstof verlaagd... waardoor gas en benzine veel duurder zijn geworden. Een van de Nederlandse toeristen zei in Met het Oog op Morgen... dat het waarschijnlijk niet voor maandag lukt om het gebied te verlaten. Toeristen mogen wel contact hebben met de media en ambassades. De boze Chilenen hopen dat de president zijn besluit... onder buitenlandse druk zal terugdraaien. De Amsterdamse zangeres Caro Emerald is de winnaar van de Popprijs 2010. De jury was lovend over haar knapgemaakte gemaakte, herkenbare muziek. Emerald is bekend van hits als A Night Like This en That Man. De Popprijs is voor de artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Eerder wonnen onder andere Kideman, De Dijk en Armin van Buren de Popprijs. President Chavez van Venezuela is bereid zijn uitgebreide bevoegdheden eerder af te staan. Hij mag anderhalf jaar per decreet regeren om de gevolgen van de overstromingen daadkrachtiger aan te kunnen pakken. Maar de oppositie ziet de maatregel als een manier om het parlement buitenspel te zetten. Chavez kreeg de bevoegdheden op het moment dat een nieuw parlement aantrad waarin de oppositie groter is. De president wil de bevoegdheden binnen een paar maanden afstaan.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 Het weer zwaar bewolkt met hier en daar wat motregen. Vanmiddag wordt het overal droog, ook af en toe zon. De middagtemperatuur loopt uiteen van 9 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Morgen bewolking en regenachtig, het is dan iets koeler. Namorgen droog en kouder. Dit was het NOS Journaal. Hey Rashid, de nieuwe mobiele website van de Kringloopwinkel ziet er top uit. Bedankt voor je inzet. Goedjes Marlies. Nou, dat is toch leuk dat ze aan bedenkt. Geef ook een compliment aan een vrijwilliger op evengeven.nl. De comeback van de asbak. Hoe Nederland onder invloed van de tabakslobby een vrijstaat in een rookvrij Europa dreigt te worden. In Cairo, brandpunt vanavond kwart over 10, Nederland 2.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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag. Jeroen Snel. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin ik iedere zondag ontbijt met een inspirerende gast. En vanochtend doe ik dat met Jaap Dirkmaat. We kennen hem nog vooral van zijn jaren bij Das en Boom. De organisatie die min of meer de korenwolf redde. De Limburgse hamster werd een soort symbool voor de strijd van de kleine zwakke natuur tegen de grote economische belangen. Goedemorgen, Jaap -Dirk Maat. Goedemorgen. Hoe is het vandaag de dag met de Korenwolf gesteld? Nou, het is, ik vind het nog steeds vrij kwakkelen, maar er zijn er, de... ja, er, er zo'n kleine duizend. Uh... Hoe, hoe kwakkelt een hamster? Nou, dat enorm fluctueert in aantal. Dus het ene jaar dan denkt, het, dan denkt iedereen, nu gaat het goed en dan duikt het weer in. En, dan, en dat was vroeger ook al zo, maar toen ging het om miljoenen hamsters. En nu gaat het maar om een paar honderd, in het negatiefste geval... en een paar duizend uh, als het heel even goed gaat. En het belangrijkste is dat de reservaten waarin die dieren moeten overleven... waar boeren dus in, in, zich inspannen om die beesten het goede gewas te geven... Ja, dat die nog steeds veel te klein zijn. En dat er zelfs nu de verbindingszones daartussen ook niet worden gerealiseerd. Ja. En dat is in uh, Zuid-Limburg, hè? Ja. Ga je nog wel eens kijken daar? Ja, ja, absoluut. Ja, en ik neem daar ook steeds meer invloedrijke mensen mee naartoe. Alleen dat hou ik verder stil. <laughs> maar ik geef daar excursies, ja. Invloedrijke mensen. Dat is om uh, toch een soort levensverzekering ook uh, voor dit soort uh, beesten te creëren... maar ook voor het landschap. Ik denk dat het landschap is heel belangrijk is om mensen die invloed hebben in de samenleving... om dat weer tussen hun oren en, en ogen te geven. Maar zijn dat dan mensen uit uh, het Limburgse of uit Den, ja, Den Haag? Of, uh... ja, bedrijf, dat kunnen allerlei mensen zijn. We gaan ook nog steeds das observeren met mensen. En daar zitten dus ministers bij, oud-ministers bij, daar zitten staatssecretarissen bij... maar daar zijn ook mensen die uh, op dat moment burgemeester zijn... of anderszins een activiteit hebben of in de industrie een, een taak vervullen... Ja. Ja, het Je stelling is uh, dat wij in Nederland in een uh, ecologisch rampgebied leven. Uh, je vergelijkt de natuur met een soort patiënt die terminaal ziek is. Mm -hmm. Heb ja. je een voorbeeld? Nou ja, ik kan wel een paar voorbeelden noemen, maar eigenlijk is het heel simpel. Een land waar de grootste rivieren van Europa uitmonden in de zee... waar geen salm sinds 60 jaar meer in de rivieren zit, is ziek. Mm. Salm hoort gewoon in een rivier, wat zullen we nou krijgen? Waar de paling op uitsterven staat, terwijl dat beest had, was hier een plaag... Ja. waar otters met veel moeite moeten worden uitgezet... in de laatste schone watergebieden, ergens midden in Friesland en in Overijssel. En zodra ze zich daar buiten vertonen, worden platgereden. Dat er niet eens meer forel in een beek zit. Dat 90 van al onze beken en rivieren zijn gekanaliseerd en rechtgetrokken... dat doet geen natie op aarde ons na, geen land. Nou, als je dan ook nog weet dat van ons landschap 90 van alle wegen, kronkelige paden, uh, hagen en wallen en singels zijn weggehaald in een rouwkamer. Alleen de DDR komt een beetje in de buurt, voormalig DDR, uh, van zo'n soort landschap. Dus ik kan wel een uur doorgaan om alle rampen op te noemen. Nou, dan, nou we hebben nu de tijd, hè? Dan ontbreken er ook <lacht> nog een hele opsoort. De kronenhagen die zijn al weg. Ja. Nou, We gaan het er vanochtend er gewoon over hebben. Ik las overigens dat je goed bent in het bespelen van de media. Dat staat op Wikipedia onder jouw naam. Oh, helemaal. <lacht> <lacht> dus ik, ik moet me grote zorgen maken vanochtend. <lacht> ja, ik weet het niet. Ja. Nou, een uur lang. Dit is zondag met dit keer een gesprek over eeuwige waarden. Passie voor het landschap en woede over het kabinetsbeleid waar het milieu onder leidt. Maar we willen je ook beter leren kennen. En dat doen we gelijk maar even door middel van een jukebox. Je krijgt, Jaap Dirkmaat, een aantal vragen afgevuurd. En aan jou om daar naar eer en geweten op te antwoorden. Welke leeftijd zou u het liefst willen hebben? Poe, 28. Ben u Burgondisch? Ja. Hoe komt u tot rust? In stilte. Beste karaktereigenschap. Uh, zorgzaam. Waar schaamt u zich voor? Uh, pff, tal van dingen. Er zijn altijd momenten waar je soms wakker van wordt. En dan <laughs> denk je: wel, oh jee, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Ja, die zijn er. Ja. Welke tekst op uw grafzerk? Ja, ik voel wel veel voor die uh, van Einstein. Als we niet leren leven in harmonie met onze uh, planeet. dan nou, mogen de duivel ons halen. Bid u wel eens? Als je met bidden stilte opzoeken en uh, hardop praten tegen iemand bedoelt, terwijl er niemand is, ja, dan doe ik dat. In een tijdmachine kies ik voor het jaar. Pa, <lacht> ik zeg wel eens 1900, gewoon omdat het dan lang genoeg voor mijn tijd is, Zelfs mijn ouders nog niet leeft om te zien hoe de wereld was, ja. <lacht> Ja, Dirk Maat, hier schaamt je voor sommige momenten dat je dacht... hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Ja. Noem eens wat. Oh, ja, het zijn van de hele kleine tot grote dingen. Uh, niet volwassen omgaan in relaties, uh, zeker in het begin. Nou ja, als je homo bent, dan heb je geen uh, blauwdruk uh, van mensen voor jou... waar je aan op kan trekken, wat iedere hetero wel kan. Die kan naar zijn ouders kijken, naar zijn oma, zijn opa, weet ik wat, de buurman. Maar wij uh, als homo's hebben niet zoveel blauwdrukken. Dus, dus daarin achter, kampachtig. Achteraf gezien had je dingen anders gedaan? Absoluut, met de van. Nu. absoluut, ja, ja, uh, ja. Wat bijvoorbeeld? Niet lang aan iemand blijven plakken, als het geen zin heeft. Of uh, niet ontzettend afhankelijk je opstellen. Of, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, te enthousiast van stapel lopen. dat uh, is maar één voorbeeld. Maar ik, ik kan ook voorbeelden uit het werk wel verzinnen. Dat je, dat je in, de, in de baan van, uh, van de dag en de drukte die er is... Uh, minder geduld met je personeel hebt waar je over kan schamen. Er zijn allerlei... Schaamte is een gezond gevoel, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Op de vraag welke leeftijd zou je het liefst hebben, uh, zei je 28. Ja. Hoe oud ben je wel eigenlijk? Nu? Ik ben nu 52. Oké. Okay. Maar toen ik uh, 30 werd, dat weet ik me nog wel te herinneren, toen werd alles in één keer een stuk betrekkelijker voor me gevoeld. En die 28 zat er veilig genoeg voor. En uh, van die leeftijd herinner ik me eigenlijk niks negatiefs. Dus ik denk dat dat een goede, uh, goed, goed jaar was. Ja. Dirk Dirkmaat, ik zei het al, we kennen je vooral van Dars en Boom. In de tijd de strijd om de korenwolf, de hamster te redden. De organisatie is inmiddels overgegaan in de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Daar ben je directeur van. Ja. Waar komt nou die passie vandaan bij jou voor de natuur? Was het al als kleine jongen dat je daarmee bezig was? Ik denk van mijn moeder. Die nam me altijd als uh, sporadisch met mijn vader alleen zonder de kinderen... een weekendje weg was, uh, gedroogde plantjes mee uh, uit Drenthe of weet ik waar. Tussen uh, een, uh, een bijbelzangboekje, want ze gingen ook dan, dan nog naar de kerk. Ook al waren ze in een vreemde. En dat kreeg ik dan, gedroogd. En uh, op een of andere manier wisten ze de kleuren heel mooi te behouden. En later zag ik toen ze dood was, toen ik zelf in Drenthe kwam... die plantjes en die bloemen staan. En Ze is vroeg gestorven, ik was twaalf toen. En dat maakte een diepe indruk op in mij. Want ik wist zeker dat ze daar dan ook gelopen moest hebben. En op een moment, van het een kwam het ander. En ook in dat verdriet van moeder die zo vroeg overlijdt... was er een leraar op de school, een, een hoofdonderwijzer... die mij eigenlijk met de tuinman mee op pad stuurde. De hekken repareren rond het schoolplein, de bomen snoeien. En die man die vertelde veel over vogels. En zo kwam van het een kwam gewoon het ander. Ik denk dat dat, dan ben je heel erg beïnvloed in je jeugd. En dat gebeurde allemaal in directe nabijheid. Op het moment dat je emotioneel ook behoorlijk... Uh, ontvankelijk ben dan voor dat mm -hmm. soort zaken. En dan wordt het, het veel dieper en ook veel hechter... dan wanneer je er via ja, National Geographic uh, achterkomt... dat er ook natuur is. Ja. Maar heeft het je ook, ook een stuk geluk gebracht op dat moment... in die moeilijke tijd dat je zo verdrietig was? Uh, het heeft zeker heel veel troost gebracht. Dat vind ik nog steeds, dat de natuur is een van de... ondanks dat wij er zelf liever niet veel deel van uit willen maken... want het is heel vreemd ook, die natuur. Maar als, je, als de mens veilig op afstand naar kan kijken... is dat heel troostend. Het heeft iets van continuïteit... Want zelfs als een komeet de aarde een keer raakt... dan begint het leven toch weer opnieuw. En zelfs bij een teveel vulkanenbarsting. vulkaanuitbarstingen, misschien ook al naar de mens. Maar wij mensen zijn de eerste op aarde die dat registreren, dat leven. Het een naam geven, onderzoeken willen doorgronden. Hm. Maar hoe, ge hoe geeft het je troost als je verdrietig bent en je loopt in de natuur? Um, gewoon... Je kunt het eigenlijk best wel voorstellen... met de meest verschrikkelijke momenten in mensenleven. Denk aan de holocaust, dat mensen daar in een kamp zaten... en er vlogen gewoon houtduiven ochtends in mei als balte over dat kamp. Daar gebeurden de meest verschrikkelijke dingen. En toch keken die mensen dat kamp naar boven. Die hebben dat ook beschreven. En die hadden zoiets van, wat er ook met ons gebeurt, het leven gaat door. Ja. En ook al niet een duif dat dan zien... maar dat was ook altijd in het voorjaar, de knoppen weer ontduiken. Ja, voor mij is het troostend ervan dat het... Ja, dat het iets heeft van oeroude uh, uh, hoe zeg je dat, uh, wortelingsgeschiedenis en dus ook nog lang na ons zal zijn. En datzelfde geldt voor architectuur. Uh, gebouwen van, ik weet, die gaan wij we wel koesteren. Denk aan de piramides, maar ook aan kerken. Dat heeft iets van continuïteit, ook uh, van, van troost in de zin van dat aan een kathedraal tientallen generaties hebben gewerkt. Het heeft niet iets goddelijks voor je, dat je daar uh, de hand van de Schepper uh, doorheen ziet. Um, nee, die zie ik wel in de complexiteit van... Uh, wat is altijd leuker, ik heb al discussies in mijn omgeving. Ik ben niet erg gestudeerd, dus ik weet van evolutietheorie heel weinig. En, um, ik en, ook niet, maar nee, voor maar, mij is het wel iets goddelijks in de natuur... dat ik denk van, hé, hey, dit, is, dit is zo bijzonder. Ja, maar soms je, dan gaan je hersenen... de god ja, maar som, Nou, precies. Bij mij gebeurt dat als mijn hersenen zo gaan knarsen... dat ik denk van, dit krijg je niet bedacht. Ja. Hoe is dit in hemelsnaam ontstaan? En dan is het voor mij te makkelijk... dat het een mutantje op een mutantje is en nog een mutantje. Nee, maar goed, daar kunnen we nou niet bestil zijn, denk Maar er, is, er zijn verhalen te vertellen waarover de meeste mensen... ook met hun klappen en denken. Ze van, ja, ja, hoe verzin je het? Ja, nou ja, maar het bestaat dus. Okay. Wonderlijk. Ik noem het een wonder. Straks meer. Jaap Dirkmaat. I then speak to your dog. She's left cleaning up the mess he made. So father. Ja. stand-up comedian, een designer, en dan heb ik het over John Mayer, die we zojuist hoorden met Daughters. Luister mm. naar, dit is de zondag, het is tien voor half acht. Vanochtend uh, te gast Jaap Dirkmaat. Jaap, vandaag de dag ben je directeur van de vereniging Nederlands Cultuurlandschap, maar we kennen je vooral uh, ja, eind jaren negentig toen begon je met een uh, grote reddingsoperatie voor een hamster, de Korenwolf in Zuid-Limburg. Ja. Um, hoe, hoe kwam je daar zo bij om die hamster uh, ineens te gaan redden? Nou ja, met die uh, jurisprudentie die je dan opbouwt bij een rechter over uh, dassen en andere bedreigde dieren, kregen we steeds vaker het signaal van hoogleraar uh, internationaal natuurbeschermingsrecht: van denk erom, je kunt wel uh, iedere keer beesten pakken die in Nederland specifiek bedreigd worden. Maar pak er nou maar eens een als je echt sprongen voorwaarts wilt zetten. Want de dassen die, die werden specifiek in Nederland bedreigd? Ja, uh, bedreigd, uh, maar daarbuiten niet zozeer. België nee. ook nog een beetje. Maar ja. daarbuiten waren het echt algemene dieren. En deze hamster die werd eigenlijk in heel Europa ja, bedreigd? Ja, die stond echt op uitsterven. En zoals de meeste hamstersoorten trouwens op aarde ook. De Siberische hamster die wij in de kooitjes hebben... komt in het wild nagenoeg niet meer voor. Is dus vrijwel uitgestorven. Um, nou, Dus dat hebben we toen gedaan. En, um, en we merkten ook dat de Raad van State dat ook heel serieus opnam. Um, en toen bleek ook eigenlijk voor het eerst... hoe slecht de Nederlandse wetgeving was aangepast... of helemaal niet aan internationale afspraken... die Nederland wel had gemaakt. Nederland tekende de verdragen na Liechtenstein in Europa... over het algemeen als eerste kwam dan terug en op Schiphol meldde de staatssecretaris dan dat we dat gedaan hadden... om die domme Grieken en die Portugezen uh, een beetje steun in de rug te geven. Ze dus ook eens een keer wat met natuur moesten gaan doen. Maar wij in Nederland deden dat natuurlijk allemaal al ja, ja. En wij toonden pijnlijk aan dat Nederland helemaal niks deed. Op alle punten gewoon die verdragen overtreed. Is het zo slecht gesteld echt? Ja, om te beginnen, als je al weet hoe het met dieren gaat, moet je ze tellen en in de gaten houden. Nou, er werd helemaal niks onderzocht. Uh, dan moet je ook weten welke je op het netvlies moet hebben als zeer bedreigd. En dus waarvoor je internationale verplichtingen hebt. Nou, dat, die, dat onderscheid werd in de wetgeving niet eens gemaakt. Nee. Hun leefgebieden waren niet beschermd. Er waren geen, uh, geen plekken waar ze het veilig konden doen. Uh, overleven, voedselgebieden werden aangetast. Er was overal waar bedreigingen. En, uh, en het was een jambool. Ja. En de, de, de beetje wetgeving wat geschreven was, was niet goed vertaald. Dus op een gegeven moment herinner ik me dat de rechter zei... u heeft overal staan dat u ergens naar moet streven vroeg de rechter aan de Nederlandse advocaat van de staat. Maar u moet er niet naar streven, u moet het gewoon doen. Ja. Alleen in de anders. Nederlandse taal is het vertaald in streven. Ja, Daar kun je altijd ergens naar streven, zei die rechter. Maar je moet het gewoon doen, het is ja. verplicht. Dat ja. het in Nederland misschien niet eens zo goed gaat... dat uh, kwam ook vrijdag uh, naar buiten met uh, de, weer een host van Wikileaks. He, de mm -hmm. documenten uh, nu dit keer via de Amerikaanse ambassade in Den Haag... die uh, naar buiten kwamen. Daar staat dat uh, Nederland op de 55ste plaats staat... van de Milieubeschermingsindex van Yale, de universiteit, uh, het Amerika... Uh, en, en de VS staat bijvoorbeeld op 39. Ja. In Nederland op de 55ste. Uh, met boven ons nog een tal van uh, Europese landen. Ja, ja wat, wat dat betreft hebben we altijd heel erg het gevoel van gidsland gehad. Maar zo gidserig waren we nou ook weer niet. En we zijn goed met het vingertje, maar als het echt om uitvoering gaat... dat geldt ook over het klimaat. Ik bedoel, Nederland zou top lopen moeten zijn met klimaat. Want na de atollen... Die dus onderlopen, die maar een half meter boven zeeniveau zitten, heeft Nederland straks een van de grootste problemen bij geringste stijgingen van de zeespiegel. En dat zie je nu al met topafvoer van de rivier. Je moet er toch niet aan denken dat we nu springtijd zouden hebben en dat water niet kwijt konden. Nou, het scheelt niet veel deze week. Nee, maar we liggen dus voor een belangrijk deel onder zeeniveau. En als dus één land de trom zou moeten roeren, dan zouden wij het wel moeten zijn. En ook met voorbeelden komen hoe het wel kan. En wij lopen gewoon overal achteraan, de boel half te ontkennen. Ik, bedoel, ik vind het prima. Bedoel, als het gaat er weer een beetje sneeuw ligt en, en het uh, vriest, dan roept uh, de PVV: zie je wel, het klimaat verandert niet. En als dan vervolgens wereldwijd bekend wordt gemaakt dat het weer het warmste jaar was op rij, dan valt het stil. Dan hoor je niemand wat zeggen. Dat wordt gewoon overluld. Dat hm. is ook prima, mag voor mij allemaal. Alleen ik zou me zorgen maken. We leven hier aan de rand van de vulkaan in Nederland. Grote rivieren die topafvoeren gaan krijgen met groot veranderend weer. En een zeespiegel die stijgt en een land wat wegzinkt. Nou, dat klinkt, klinkt ja. allemaal uh, niet heel gezellig uh, nu uh, op zondagochtend. Nee. Van Dars en Boom ben je gegaan naar die Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Maar toch had ik het gevoel dat je bij Dars en Boom veel meer de actievoerder was... die op de bres stond om uh, nou, ja, te waken voor ons Nederland, zoals je dat nu schetst. Mm -hmm. En nu ben je meer in een soort directeurspositie uh, terechtgekomen. En we horen niet zo heel meer van je. Nee, maar goed, kijk, we hebben toen gezegd... Uh, de doelstelling die we wilden hebben was dat die dieren die bedreigd werden... en die internationale bescherming genieten... serieus genomen zouden worden binnen ons landsgrenzen. Ja. Nou, dat is dus gebeurd. Nou, dan kun je zeggen van, dan ga ik doordrammen. Want er is altijd nog wel iets te drammen. Terwijl ik dacht, ja, nee, af is af, klaar is klaar. Alle dieren, dat... alle dieren zijn gered in Nederland die nou, op ja. uitsterven stonden? Nee, stond, dat is nooit zo natuurlijk, maar dat werd wel gezegd: er komt een ecologische hoofdstructuur met verbindingszones, met aparte leefgebieden, waar die dieren veiliggesteld worden. Niet overal in Nederland, maar wel in selectieve gebieden. Ja. En daar worden ze ook gemonitord. En we gaan bij elke planologische ontwikkeling eerst kijken of er een bedreigde soort in de buurt zit. En dan wordt hij netjes verhuisd. En de laatste maanden hoor ik van dit nieuwe kabinet... hoor ik niks anders dan we gaan stoppen met die ecologische hoofdstuur verder aan te leggen. Dat moet bezuinigd worden, hè? Hij is nog niet voor de helft klaar. We gaan de verbindingszones niet meer aanleggen. We stoppen ja. gewoon. En, uh, en het verhuizen van dieren uit bedreigde gebieden... dat moet ook afgelopen zijn, was is veel te duur, hè? Die 300.000 dus euro dat voor een tas. Dus had je maar beter niet kunnen opdoegen. Je, je bent gestopt met die organisatie. Nou, je kunt me wel enige naïviteit dan uh, uh, te last leggen... dat ik gedacht had dat wat je eenmaal binnen hebt... en als land uh, geleerd hebt, dat je dat blijft leren. Nee, nee. je moet, moet weer bijna weg. weer opnieuw beginnen. Zakt weg. Wordt het niet oh. tijd om das en boom weer uh, uit het stof te halen en af te stoffen? Ja, nou, het sliep alleen ja? maar. Ik heb ook wel destijds gezegd, als het ooit weer nodig is, dan... Nou, ja, is dat nu, 2011? Dat was wel erg snel. Nee, maar Jaap Dirkmaat, ik ga je toezeggen dat je gewoon terugkomt met Das en Boom. Dat je een tweede fase ingaat met de organisatie. Ja, ik acht die kans uh, heel groot. Ik hou nog een paar slagen om de arm. Waar heeft dat mee te maken? Het heeft te maken met wat de andere organisaties doen in Nederland. Ik wil weten... De, de, de, welke organisaties? Alle, alle terreinen, uh, en, en natuurbeherende organisaties, maar ook milieuorganisaties. Ben ik nou de enige die zegt dat je op natuur en milieu niet kunt bezuinigen... hoe zwaar je crisis ook is... Dus, dus, als anderen niet uh, uh, genoeg naar voren komen, dan is er nog meer de noodzaak om met das en boom terug te komen, zeg je? Uh, misschien wel. Ja, ja. ja. ja want uh, uh, zij gaan niet uh, genoeg de alarmklok luiden, is je gevoel. Nou, ik zou willen weten. Maar ja, op het moment dat jij zegt, ik snap dat er bezuinigd kan worden. Dat zeggen al die natuur- en milieuorganisaties. Uh, en ook op ons, maar niet zoveel. Kijk, die natuur en het milieu is niet van ons. Ook niet van Natuurmonument of Stabospeer of van Natuur en Milieu of Milieudefensie of Greenpeace. Dat is van onze kinderen en kindskinderen. Daar gaan we ja. helemaal niet over. Het eerste waar we over gaan is dat we het tenminste zo goed moeten doorgeven... als wij het aantroffen. Nou, ja. dat is jammerlijk mislukt kunnen we nee, vaststellen. Okay. Maar uh, een boom komt gewoon terug, zeg je, vanochtend hier. bij Ja, ik We dat dat niet meer tegen te houden is. Nee, maar heb je concrete plannen? Heb je al met mensen gesproken? Uh... Ja, nou kijk, ik denk... Um, je hebt namelijk een, een sterke club nodig, financieel, um, um, maar zowel ook uh, qua personeel en speciale taak, die, uh, die jurisprudentie opbouwt. Dat moet je statutair altijd heel goed vastleggen in een aparte organisatie. Want de wetgeving is ook zo aangepast dat iedereen, waarvan mij maar een beetje de indruk kan werken, ja, maar u bent niet echt partij in deze, dan word je gewoon buiten de rechte uh, gang geplaatst. Ja. Dus je moet heel strenge statuten hebben. Uh, die van Das en Boom, dus ze liggen nu onder het stof, die zijn heel streng. Ja. Daar staat dat zulks, hè, dus alles wat, wat die organisatie als doelstelling heeft... ook in het belang van het voorbestaan van de mens heeft. Dus je mag heel breed inzetten. Want die statuten zijn niet zodanig bij de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap... Nee, waar je nu zit. Nee, nee helemaal nee. niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee. Want wat heeft die organisatie tot doel? Nou, toen wij die bedreigde dieren um, in de spotlight zetten... zagen we dat heel veel van die dieren overleven in een soort agrarische, agrarische cultuurlandschappen. Uit oude doos. Ja. Daar zitten ze. Daar waar het gelukkig nog gespaard gebleven is. Dus we kwamen toen achter dat landschap een enorme impact kan hebben. Nou, ons landschap is voor een belangrijk deel uitgekleed. Als je dat dus weer aan weet te kleden, met nieuwe uh, elementen, nieuwe invulling... dan zul je zien dat heel veel dieren en planten uit zichzelf minder bedreigd worden. Want ze krijgen weer meer leefruimte. En het is gezond voor mensen, want dat betekent dat je op de agrarische bedrijfsvoering... maar ook in je bedrijventerrein rekening moet houden ja. met planten en dieren. En dat je dat van jongs af aan leert ook weer. Het is duidelijk dat daar dat gedrag niet, uh, niet nodig is. Maar dat dat op een hele andere ja, manier uh, de, de toekomst van de natuur eigenlijk ja. garandeert. Ja. Uh, bij Das en Boom was je vooral altijd bezig met uh, ja, juridische procedures opstarten... tegen ja. de Nederlandse staat... Ja. Uh, je voelt dat dat nu ook wel weer nodig is... omdat andere organisaties dat misschien laten liggen. Ja, kijk, wat ik merk is dat op het moment dat je nu... die ecologische hoofdstructuur en die verbindingszones... en het aankoop van natuurgebieden stopt... zullen dus dieren- en plantensoorten alsnog uitsterven. Ja. Nou, daar hoef ik verder geen bewijslast voor te maken... want er is al een rapport van de Rijksoverheid zelf... waarin staat dat als ze hem zouden vertragen... Al veel dieren en planten zullen uitsterven... dan staat als je ermee stopt, dan is dat zeker... Nou, Zie je daar een juridische mogelijkheid om de, om de ja, Nederlandse staat erop aan ja, te spreken? Want, want er staat in de internationale verdragen dat alle soorten... die in Nederland voorkwamen in 1982, toen het eerste internationale verdrag werd getekend... moeten worden gehandhaafd. Er is maar één smoes... Hoe ze ons land zou hebben kunnen verlaten. Dat is als het komt door iets wat niet onze schuld is. Een gifwolk uit Amerika. Klimaatverandering door de wereldwijde aantasting, maar niet specifiek Nederland. Dat is nu niet aan de orde? Dat is nu niet aan de orde. Want je, je, de omstandigheden om te overleven. die creëer je. ze en weten ze gewoon niet. Je geeft ze geen leefgebied. Je geeft ze geen verbindingen van de ene populatie naar de andere. Terwijl je weet dat de afzonderlijke populaties te klein zijn. en zullen uitsterven als je die niet verbindt. Dus je kiest gewoon voor nalatigheid. Ja, en dan ligt er per uitgestorven dier. een boete van 200.000 euro per dag dat die weg is. Soort. Dus dan kan je ook uh, redeneren dat uh, het idee dat je hiermee bezuinigt... achterhaald wordt op het moment dat je die boetes moet gaan betalen. Ja. En dat boetebeding ligt er gewoon. De Europese Unie kan boetes opleggen. Wat wordt je eerste stap in de richting van uh, de reanimatie van Dars en Boom? Jaap Dirkmaat. De eerste stap wordt nog een zeer uh, korte consultieronde doen... langs alle collega-organisaties. Uh, en inmiddels hebben we gepraat met juristen... Um, en dat zijn internationale rechts... Uh... Oh, dus je bent echt serieus al ja, bezig? Ja, ja, ja. we wanneer... de eerste quickscan gedaan. Ja, en wanneer gaan we hier meer van horen? Uh, eind januari. Dan komt boom gewoon terug. Ik uh, Vette kant. Goed. <laughs> en daarmee werd het in Dit is de Zondag precies half acht. En dat betekent Tijd voor het Nieuws met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Vorige maand zat de burgemeester ondergedoken. De bedreigingen hebben te maken met het drugsgeweld in Zuidoost-Brabant. Het is onbekend of Jacob zijn taken ook nu heeft overgedragen. In Amsterdam is vandaag een manifestatie waarbij Links-Nederland op zoek gaat... naar alternatieven voor het beleid van het kabinet. Volgens de PvdA die de manifestatie organiseert... maken veel mensen zich zorgen over de economie... en de manier waarop we met elkaar samenleven. Ook de leiders van SP en GroenLinks zullen op de manifestatie spreken. Het zijn de hoofdpunten van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Er staat ons vandaag een dag te wachten... met vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar de komende dagen wordt het geleidelijk weer kouder. Op dit moment is het zo'n 7 tot 9 graden. En er komen naast de wolkenvelden ook enkele opklaringen voor. Daarna staat er een vlagerige wind uit het zuidwesten. Nou, de rest van de ochtend verloopt wisselend bewolkt... en in het noorden valt mogelijk nog een klein beetje modregen... maar veel stelt dit niet voor. Vanmiddag dan, dan komt er steeds meer ruimte voor de zon en het blijft dan ook droog. Het wordt zo'n 9 tot 11 graden. En daarbij staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En in het noordwestelijk kustgebied staat een harde wind, zo'n windkracht 7. Nou, vanavond zijn er eerst nog opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. En later in de nacht volgt in het westen ook al wat regen. Nou, morgen maandag dan breidt de regen zich verder over het land uit... Misschien dat in het Zuidoosten het nog een tijdje droog blijft. De middagtemperatuur ligt rond de graad of acht. De dagen daarna wordt het geleidelijk aan weer kouder en keert ook de nachtvorst terug. Dit is de zondag op Radio 1. Welkom terug. Ja, Jaap Dirkma, directeur van de Vereniging eh, Nederlands Cultuurlandschap. Je hebt zojuist gezegd dat je eind januari zeer waarschijnlijk terugkomt met eh, de organisatie Das en Boom, waar je zeer bekend mee werd. Um, de natuur mag wat kosten, maar we vinden het allemaal snel te duur. In de week die achter ons ligt gaf burgemeester Kees van den Knaap van Ede... in zijn nieuwjaarspeech aan dat verplaatsing van een dassenburgt van Ede naar de Achterhoek een smak geld heeft gekost. Laten we eerst eens even luisteren hoe hij dat zei. Tijdens de kapwerkzaamheden voor de tweede bouwfase in dat gebied... werd in 2008 een Dassenburg ontdekt. Als u nu denkt dat deze Dassen even vlot... ...naar een nieuwe leefomgeving gebracht kunnen worden, dan heeft u het mis. De wet en regelgeving op het gebied van beschermde diersoorten is in ons land heel erg streng. Er moest een verhuisplan komen. Vier dassen zijn er dan ook gevangen en worden uitgezet in de Achterhoek. Maar u wilt niet weten hoeveel werk dat heeft gekost en hoeveel geld dat heeft gekost. Bij elkaar schatten wij in zeker 300.000 euro. De balans is hierin een beetje doorgeslagen naar vier individuele Dassen. Het zal nodig geweest zijn en gedaan zijn, maar ik vind het veel. En ik zou graag eerst meer willen weten over de opbouw van dat bedrag. Ja, dat waren ook nog wat politieke partijen die voor Omroep Gelderland gelijk een reactie gaven. Op de nieuwjaarsspeech van Kees van der Knaap, burgemeester van Ede. Jaap Dirk Maat, drie ton voor de verhuizing van vier Dassen. Waar zijn we mee bezig? Nou ja, met miljoenen verdienen door te bouwen in een beschermd natuurgebied... er wordt in een landgoed gebouwd. Daar hoor je helemaal niet te bouwen. Dat is al een schande. Waar moeten we wonen? Er zijn genoeg open vla vlaktes in Nederland waar niks meer leeft... waar de bodem is, uh, is doodgespoten door de landbouw voor onze voedselproductie. En uh, we bouwen nu op bedrijventerreinen waar we de grond is moeten saneren. Nou, dat hoeft bij akkers en weilanden nog niet. Maar er zijn zatplekken in Nederland Kan ik aanwijzen waar je zo 2 miljoen woningen kan plaatsen... die we niet meer nodig hebben overigens. Waarbij geen grammetje natuur verloren gaat. Nee, nou, we ja, maar we kiezen er toch voor om vrije sectorwoningen te bouwen. Ja. Hè? In een, uh, een riant stuk bos. De tweede wijk die hiervoor is gebouwd, is gebouwd in een middeleeuws houtwallenlandschap. Een van de laatste stukken in de Gelders Vallei is ook naar de knoppen geholpen. De wijk daarvoor is ook in een coulissenlandschap gebouwd. En weet je waarom nou die dassen worden verhuisd? Omdat daar jurisprudentie over is. tal van andere beschermde soorten worden niet eens verhuisd. Die moeten gewoon oprotten. En wat is nou drie ton als je 15 miljoen verdient op zo'n wijk? Als ze nee. eten, ja, niks. 300.000 euro voor de verhuizing van vier dakse. Ja? Wat dacht je dat Chinese en Indiërs. Maar dat kost nullen minder. Ja, maar wij eisen van Indiërs die niet eens te eten hebben. dat ze hun tijgers en leeuwen naar de laatste reservaten verhuizen. Dat ze hongeren om te voorkomen dat de laatste boompjes rond die tijgers worden weggekapt. Wij verwachten van mensen in Afrika dat ze hele olifantenkolonies verhuizen. tegen miljoenen. Dat ze voor onze grutto's hele rijstvelden niet mogen aanleggen. in delta's, want dat zijn onze grutto's die daar overwinteren. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een hot het zal steeds duurder worden, ja. De aarde kapot maken is goedkoop, Haar weer maken kost een fout. Blijft de vraag, is het nou niet zeer overdreven dat je voor drie ton... Is het niet zeer drie overdreven om, is het niet zeer overdreven om voor 17 miljoen mensen nog meer huizen te bouwen. Wie zijn hier nou verwend? Aarde half lege vreten, Nederland een ecologisch rampgebied... en dan gaan we anno 2010 of 11 nog bouwen in een stuk van de Veduwe. Ik, ik weet wel waarom de, waarom de vraag onbeantwoord blijft... dat er ieder jaar 900 hectare van de Veluwe verdwijnt. Terwijl we zeggen dat het ons grootste beschermde natuurgebied is. Door dit soort plannen. Ga je Kees van den Knaap de burgemeester van Ede hierop aanspreken? Ik vind hem lachwekkend, ja. ja. En ik vind de hele hype in de pers helemaal schandalig. Ik weet van de gemeente Kuik bijvoorbeeld... dat is een hele, hetzelfde ministerie overigens van Landbouw die dat heeft afgedwongen... die moet voor anderhalf miljoen compenseren... omdat ze de 16e Dassenburg in tien jaar tijd wil slopen. En bouwen. En maar ontgronden. En dan willen ze vooral jachthavens aanleggen... en een Romeins eethuis en een golfbaan. En op een gegeven moment zei de minister van Landbouw... was toen nog Kees Veerman van een heel andere... Gentleman's Agreement uh, statuur. Die zei van hoeveel dassen wilt u nog opruimen eigenlijk gemeente Kuik? En wat is de dwingende reden van groot openbaar belang? Want die moeten we wel hebben. Ik vind dat u nou maar eens pas op de plaats moet maken. Richt eerst maar eens een gebied in waar ze dan wel veilig zijn... zolang de zon uh, schijnt en het gras groen is. Toen ik dit hoorde van Ede, van ja. die drie ton en vier duister, toen dacht ja. ik, nou, dat bedrag dat klopt misschien niet. En Dat is een verkeerde berekening gemaakt. Dat die kosten misschien nog wel iets lager zouden liggen. Het veel lager, de verhuizing kost ongeveer 10.000 euro. Dat is een heel ander bedrag dan. Ja, maar, dat, ik weet ook niet waar dat vandaan komt... maar er is uiteindelijk besloten door het ministerie van Landbouw... dus niet door uh, natuurbeschermers... maar dat die dieren allemaal persoonlijk een zender moeten krijgen in hun buik, ingeplant. En dat ze een jaar lang moeten worden gevolgd om aan te tonen, ik ken ik dat het werkt of zo. Weet ik veel. Nou, hoe het met ze is. Ja, maar ja, dat kost natuurlijk al mijn geld, want dat betekent dus dat het dus dag en nacht. En s'nachts is extra duur. Mensen achter die beesten aan moeten lopen met een ontvanger. Dat ze moeten registreren wat ze doen en dat een jaar lang. Maar hoe dan wel? Die beesten zijn al eenmaal verhuisd naar de Achterhoek. Je wilt toch weten hoe het met ze gaat? Ja, wij verhuizen ook dassen. En wij hebben nog niet een, een kwart van het bedrag nodig. Ik ben verhuisd met ik nu dassen inclusief een leefgebied... wat voor ze ingericht wordt voor 50.000 euro. En, en hoe zo. hou jij ze dan in de gaten? Want die zenders ze krijgen een gebruik chip. je niet? Oh, ze krijgen oh, wel een chip. chip. Die kun je aflezen. Nou, die is helemaal niet zo duur. Die kun je zo in injecteren. Maar je, je weet, weet niet waar ook... ze zijn dan? Uh... Nou, je geeft een chip, je tatoeëert ze zichtbaar aan een poot... op plek waar ze kaal zijn, aan de binnenkant. En eh, vervolgens laat je ze los drie maanden nadat je ze hebt verplaatst. Ja, en onze ervaring leert mij meer, hoe moet je ook niet willen, denk ik... dat zolang er straks maar weer net zoveel dassen en bewonende burgten in een gebied zijn... als voorheen ook al liggen ze op een andere plek... moet je daar genoegen mee nemen. Dat, is, dat is meer, verlangt de wet ook niet van ons. Die verlangt niet dat iedere das die wij verhuizen het ook overleeft. Hm. Hoe dan ook, eh, het kwaad is misschien wel geschiet in jouw ogen... want dit soort berichten, zoals de nieuwjaarsspeech van de burgemeester van Ede... dat doet natuurlijk het draagvlak voor de, voor de natuurbescherming geen goed. J juist in deze tijden nou, waar bezuinigd beetje? moet worden door het ja. kabinet... is dit koren op de molen van... Uh, ja, maar daar heeft de media ook een rol in. mensen die wat minder hebben met Kijk, het milieu. Niet alleen milieuorganisaties hebben hier een rol, maar ook de media. Het gaat om waarheidsvinding. Wat hier gebeurt is hetzelfde geldt voor kinderen. Kinderen kunnen zakgeld hebben en een bijbaantje hebben, maar op een gegeven moment willen ze meer dan als ze kunnen krijgen, moeten de leningen gaan afsluiten. En dan hoor je als opvoedkundige ouder vragen te stellen. Wij leven in Nederland op de pof. De aarde wordt opgebruikt. Dat is bewezen. Dat zeg niet, zeg niet ik, maar de VN. Er zijn dus nu al meer mensen dan de aarde kan dragen. Dus het einde nadert. Laten we dan maar even heel duidelijk zijn. We gaan naar 9 miljard. En dit land ziet nu dat als ze er ergens in een beschermd natuurgebied... waar je eigenlijk niet zou mogen bouwen, toch gaat bouwen... dan voor de dieren die daar zitten, die ook beschermd zijn... een oplossing moet zoeken. En dan gaan we lopen mouwen over dat dat wat geld heeft gekost. Nou, schamen ons nou nog niet. Als dit in Nederland ter discussie wordt gesteld... dacht je nou dat mensen in de derde wereld... waarvan de kinderen niet eens kunnen studeren... en daar zit de meeste biodiversiteit, het meeste leven... dat die die offers gaan brengen? Waarom zouden ze? Dat die windmolens gaan plaatsen in plaats van kolencentrales? Waarom zouden ze? Die hebben veel duurder... Dus de, dus de kaars die aan de bovenkant door ons is aangestoken... naar de industriële revolutie, is nu aan de onderkant ook aangestoken. Het gaat nu twee keer zo snel. En wat dan passend is, is dat je als de donder... zoveel mogelijk aan het behoud van dat leven op aarde doet. En nu, dat je dus geen moment meer slaapt. Nu zitten wij in een economische crisis, daar proberen we uit te Peanuts, komen. Ik heb er, vier er worden harde maatregelen ja. genomen door het kabinet... en ook ja. het milieubeleid leidt daaronder. Nee, maar dat, dat is logisch, waar, nee, dat is niet waar logisch. ook op cultuurgebied bezuinigd moet worden moet ook bij de natuuruitgaven ja, bezuinigd onzin. worden. Het ja, betekent gewoon... Eigenlijk betekent het dat een generatie misschien een tijdje minder orkesten heeft gehoord. En wat minder schilderijen heeft gezien. Maar geen aarde is geen optie voor geen enkele generatie. Nee, dus daar kan je niet op bezuinigen. Misschien en we hebben al honderd jaar ons misdragen. Misschien dat we met wat minder dassen af kunnen. Ja, maar dan ook minder olifanten dan. En minder walvissen. Ik bedoel, daar gaan we weer. Ik bedoel... Het is zo'n discussie. Wij bepalen niet wat onze kinderen en kindskinderen nodig zullen hebben. Als wij 100 jaar geleden aan onze ouders hadden gezegd... jullie gaan maïs eten, dan had iedereen gelachen... maar ze wisten niet eens wat die plant was. Nee. En 200 jaar daarvoor de, olie, de, de, de aardappel niet. Die kwamen uit biodiversiteit voort. En als onze voorouders die hadden uitgegroeid, dan hadden wij gehongerd. Met andere woorden, wij weten niet wat toekomstige generaties op aarde nodig hebben. We weten wel dat we de fossiele brandstof er in een eeuw doorheen gejaagd hebben. Dat is in ieder geval op, over een tijdje. Ja, maar dan we gaan we weer op uh, elektriciteit rijden. Met 9 miljard mensen. En waar wordt die elektriciteit dan mee opgewekt? Met kolencentrales. Dus, dus er staat ook een uitlaat, alleen ergens op een centrale plek. Help me even. Je bent directeur van de Vereniging van Nederlands uh, Cultuurlandschap. Geen Nederlands Natuurlandschap. Waarom eigenlijk niet? Omdat Nederland eigenlijk al zo'n 2000 jaar intensief door mensen bewoond wordt en in cultuur gebracht is betekent dat dat we een, zeg maar een paradepaardje van hoe de oernatuur in Nederland eruit gezien zou hebben, hebben we niet. Dat is er niet meer. Dat is er niet. Dus daarom noem je het cultuurlandschap. Ja, en dat cultuurlandschap is eigenlijk uh, bij toeval ontstaan door boerengezinnen gezinnen die uh, hij ging ontginnen en veen. Dat is niet met een groot houtskoolschets door de overheid geregistreerd en georchestreerd. Het is bij toeval ontzettend rijk geworden. En daaruit blijkt dat de mens naast een vernieuwende en een destructieve kracht... ook een scheppende kracht heeft. Hij is dus in staat om iets te maken wat qua eindresultaat heel mooi kan zijn. En waar heel veel leven zich in heeft weten aan te passen en een plek heeft veroverd. Maar hoe, hoe ga je nou te werk met je Vereniging Nederlands Cultuurlandschappen? Maak het eens concreet. Die, nou, wij... da die dassen die moeten ja. uh, uh, blijven, de, de, de, de, de, dat zeg je allemaal heel duidelijk. Ja. Maar als er dan toch een woonwijk gebouwd moet worden... of er moet toch een bedrijventerrein komen. We moeten toch voort hè, in Nederland, ook economisch gezien. Nou, er zal een keer ergens een grens getrokken moeten worden... anders is de aarde kaal. Nee, oké, okay, maar... Maar niemand trekt hem. Maar hoe, hoe zie jij dan het ideale Nederland? Nederland? Nou, Toch in combinatie economie, natuurbehoud nou, en die dingen meer. Nou, wij trekken wel die grens. Dus wij zeggen, daar waar wij de gebieden echt beschermd hebben verklaard, kan het dus niet. Dus bij Ede had het dus gewoon helemaal niet gekund, klaar. Twee is, als het dan moet gebeuren, dan moet je het compenseren. Je moet dus bloeden. Het moet dus veel geld kosten, zodat je je twee keer bedenkt voor je het nog een keer doet. Het moet een opvoedkundige waarde hebben. En maar hoe, te... hoe, hoe ziet dat compenseren eruit? Nou, daarvoor is cultuurlandschap tien keer leuker als uh, oerlandschap. Want als je niet weet hoe oerlandschap eruit zou, hoe moet je het dan gaan gebruiken als compensatiemiddel? En van cultuurlandschap weten we dat vrij exact. Je weet gewoon, als je gutto's hebt in een weidegebied in uh, Noord-Holland. en je gaat dat bebouwen. dan moeten ze daar weg. Hm. En je weet dat er heel veel weidegebieden in boerhand zijn. die niet meer geschikt zijn om die boeren zo intensief boeren. Dus door die boeren nu geld te geven wat extensiever te boeren. kunnen die gutto's even zoveel. Op een andere plek weer terugkeren. Is dat nou niet precies wat Ede heeft gedaan met de dassen? Ja, maar ze lopen te zeuren. En ze hebben niet eens gecompenseerd. Ze hebben ze in een bestaand landschap in de achterhoek, waar ze niets voor hebben hoeven te doen neergezet. Dus ze hebben niet iets aangelegd. Ze hebben er niks voor teruggekregen. Nee, in Kuik moeten ze wel ja. iets aanleggen. een heel houtwallen landschap. 38 ja. kilometer houtwallen. Dat ziet er straks fantastisch uit. En dan mag je langs fietsen en wandelen als een recreant. Maar dat kost die gemeente anderhalf miljoen. Je wil compenseren. Hebben we die ruimte in het kleine Nederland als we ergens een woonwijk ja. bouwen of een bedrijventerrein starten? dat er nog een gebiedje ergens over is ja. om dat tot natuurgebied om te nou, lopen. Nou, dat is dus het fijne. Op het moment dat je zou kiezen, automatisch, voor de goedkoopste gebieden om die aan te tasten, waar dus nauwelijks natuur is... hoef je ook niks te compenseren. Dus dat is de eerste lering. Mensen zullen eerder geneigd zijn, ook gemeentes, om te gaan bouwen... daar waar minder waarden zijn. En dat moet ook. Dat hoort eigenlijk ook zo als je die keuze hebt. Ten tweede, als het dan toch gebeurt, dan moet je het compenseren. En dat zet een rem... We hebben nu al gemeentes die willen gaan bouwen in het gebied waar ze vorige keer gecompenseerd hebben. Nou, daar komt heel veel protest tegen, want de mensen die daar wonen hebben een prachtig wandelgebied gekregen waar ze op uitkijken. Die zeggen: van, En dat heb je aangelegd, de compensatie voor die woonwijken. Blijf eraf. Blijf eraf. Ja. Dus je stroopt ze als het ware vanzelf op. Nee, nee, nee. Maar anders, elke Brinkman kwam als eerste bij ons praten... toen wij als cultuurlandschapvereniging onze plannen openbaar, Toen zegt hij, eigenlijk willen jullie dus het landschap... daar kan ik wel mee, is een maat, zoveel kilometer houtwallen... tegen zoveel aantasting daar, daar kan ik mee leven. Toen zegt hij, bovendien stropen we ons op in onze eigen schoonheid als bouwers dan. En we moeten uiteindelijk, met de vergrijzing die eraan komt, niet meer bouwen... Maar we moeten wel lelijke bebouwing en niet functionerende bebouwing... gaan vervangen door nieuwe. Daar zit de groei van de toekomst in, zegt hij voor de bouwwereld. Niet in nog grote lappen aanleggen. Want de uitvaart is begonnen van de, zestige, van de, van de kinderen uit de jaren 60. En daar hoor ik straks zelf ook bij. En, en mijn kinderen, als ik die zo hebben, die erven dan vier, vijf huizen uit een familie... terwijl ze maar in één kunnen wonen, want er komt leegstand. Dus met andere woorden, en dat is ook de vraag die je bij Ede had moeten stellen... is er wel noodzaak voor Ede om te bouwen. Ik snap ook al dat mensen in Amsterdam liever gepensioneerd... in de bosrand van de Veluwe gaan zitten bij Ede. Maar dat is niet de bedoeling, want daarmee raakt Amsterdam... haar vrije sectorwoningenmarkt kwijt en haar goedbelasting en wordt ze dus een arm lastige gemeente. Dus je gaat nu vechten om de laatste werknemers en de laatste mensen... van, van, van de na van de babyboom, en daarna is het afgelopen. Het is dan... duidelijk wat je, wat je verwacht van gemeenten en overheden. Um, wat, wat verwacht je van bedrijven? Ja, bedrijven. Kijk, op het moment dat ik bedrijventreinen bekijk... Dat is het de minst efficiënte omgang met ruimte. Ze gaan de grond niet in. Ze dus worden geparkeerd op grote parkeerplaatsen. Ze gaan ook de lucht niet in, dus er staat één verdieping, op zijn gunst is twee. En ja, ik denk, als je op het moment dat je daar inventief mee omgaat... en als je bovendien ook eens een keer leert dat een bedrijventerrein mooi mag zijn... dus dat je qua ontwerp er iets van maakt, dat mensen ervoor omrijpen... dan kijk, wat staat er eigenlijk als hemelsnaam? Maar nu is het gewoon overal hetzelfde. Hoe ziet een mooi bedrijventerrein eruit? Er zijn prachtige schetsen over gemaakt. Er zijn al heel veel bureaus die daar de meest fantastische voorbeelden van hebben gegeven. Zelfs om bestaande bedrijventerreinen om te bouwen naar iets wat er aardig uitziet. Maar belangrijk is dat je ook daar gebieden kiest waar je de ruimte hebt. De ruimte om het te garneren met groen... maar ook de ruimte om de grond in te gaan of de hoogte in te gaan. En dat je daarmee dus ook minder ruimte beslag. Maar we hebben ook voorbeelden gegeven van bedrijven die als landgoederen inrichten... waarbij ieder bedrijf een soort landgoed is. Dan is het niet erg om een grotere opvlak te gebruiken. Want dan kan ik zelfs aantonen dat door de aanleg van een bedrijf de biodiversiteit is toegenomen. En wie, wie betaalt die extra grond dan van dat landgoed om dat bedrijf heen? Ja, dan gaan we. Kijk, ik hoor nu alweer, weet je wat het kost? om zo, ja. Maar ik denk... Maar nu zetten we iets neer wat de tijds niet eens kan doorstaan... waar we al een hekel aan hebben als we het neer hebben gezet. En dan zet je iets neer wat je als samenleving samen wel meer mogelijk gemaakt... maar waar je ook trots op kan zijn en wat je mag laten zien... ook aan toekomstige generaties, waardoor zij ons wijs vonden in plaats van dom. Nou, dat, ik ga liever zo de geschiedenisboekjes in als wijs. Weet ja. je niet? Dit is, dit is nou echt uh, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Ja. Zoals u het nu uitlegt. Wij gaan op uh, 14 minuten voor 8 naar De Dichter bij de Zondag. En vandaag is dat Rickert Zuiderveld en hij leidt zijn gedicht zelf in. Dichter bij de Zondag. Goedemorgen, cultuurliefhebbers. Het is wel geen uitzending van vroege vogels, maar wel voor vroege vogels. Het gedicht heet Natuur, een sonnet. Het was de dichter Bloem die ooit verzuchte. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ter hoogte van een krant. Hij was tevreden met de stadse luchten. Domweg gelukkig in zijn dapper straatje. Zijn kleine bloemperk keurig aangeharkt. Wat wist hij van de werking van de markt? Van crisistijd, van minder geld in het laadje? Van korenwolven kon hij nog niet weten... Van das en boom, van korhoen of fazand. Geen dichter die daar kaas van heeft gegeten. Toch krijgt hij het gelijk nog als een kant. Al zijn we bloem en perk totaal vergeten. En dan, wat is cultuur nog in dit land? Nou, Jaap Dirk Maat, dit is nou echt een gedicht... wat je misschien op een tegeltje wel in je gang gaat hangen, of niet? Ik wel, ja. <laughs> dat is precies waar we het over hebben gehad. Ja. Uh, het gedicht is later terug te lezen, in ieder geval op onze website. EO.nl, dit is de zondag. Jaap Dirk Maat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap... Uh, voorheen van uh, Das en Boom. Op een dag, en dat moet bijna een jaar geleden zijn geweest... kwam je op de kandidatenlijst terecht van GroenLinks... Ja. Je kon eindelijk de politiek in. Welke plek stond je op die lijst? Twee tot en met vijf geadviseerd. Ja, nou, dat is een mooie plek. He. Ze ja. zijn nu met tien zetels uh, naar de verkiezingen in de Kamer gekomen. Wat is er gebeurd dat je nu niet in de Tweede Kamer zit? Nou, kijk, ik vind het verschil tussen solliciteren op zo'n plek. of dat je gevraagd wordt. En als je gevraagd wordt, en met name om het groene imago uh, van de partij te gaan vertolken. dan vind ik bij een partij als GroenLinks. Uh, dat het linkse, dat sociale karakter en dat groene zich. Met kandidaten moet afwisselen. Jij werd gevraagd. Anders dan heet je, dan heet je sociaal met een beetje groen. Je werd gevraagd. Ja. ja. Nou, en als je dan uh, hoog wordt gezet. en vervolgens blijkt op het congres. gewoon het congres. een andere beslissing te nemen. ook ten aanzien van het verkiezingsprogramma. en daar ook geen tweederde meerderheid voor nodig heeft. maar gewoon één stem meer. toen zag ik al heel snel de plaatsen ingevuld worden. en ik was niet van plan eindeloos te zakken. Want, je, je werd ingehaald door andere kandidaten die hoger op de lijst ja, werden gezet. Ja, en die lage plaats waren door de kandidaatcommissie. Congress. En die werden toch omhoog gestemd. Ook ja. oud die erin wilden blijven. En, en dat waren wat minder groene mensen dan jij was in je ogen? Nou, dat was wel zeker, ja. ja, ja? ja. Ja. Maar er zit toch ook iemand van Greenpeace uh, ja, in de Tweede die, Kamer? die zit dus niet bij de Groene discussies. Want als ik uh, bij natuurdebatten kom, dan zit daar iemand anders. Oké, okay. nou, er kwamen andere mensen om wat ja. voor redenen dan ja. ook uh, boven jou te staan. Of die kandidaten? Vond je want, prima. Dat vond ik prima, ja. ja want ik had ook als enigszins in het sollicitatiegesprek gezegd. en dat had uh, kennelijk mij wel die go goede plek gegeven. dat ik er helemaal geen zin in had. In Kamerlidmaatschap. <laughs> en dat het meest verantwoordelijke baan is die je naast moederschap kunt hebben. Dus dat, uh, nou, vraag... moeder ben je niet. Nee, dus nou, dat betekent dat dit wel... je gaat voor 70 miljoen mensen uitmaken... en voor wie ons komt wat het, het beste is. Ja. Met 150 mensen. Maar dus dat is, zwaar... is toch op jouw lijf geschreven? Ja, dat is een zwaar verantwoordelijkheid. Maar ik merkte dat iedereen om me heen die ook kandidaat stond... die wilde heel graag en die ging het verschil maken. Nou, Dat is natuurlijk niet erg bescheiden. Als je honderden jaren vooruit kan, achteruit kan kijken... weet je dat niemand echt het verschil maakt. Je stond nog op die lijst. Uiteindelijk ben je zelf gewoon weggestapt hè, voor de verkiezingen. Ik heb gezegd tot hier en niet verder, ja. ja, ja. Maar, want waar stond je uiteindelijk? Tot uh, hier? Bij zeven ben ik gestopt. Dus uh, uiteindelijk had ik bij achterin gekomen. Ja, ja nou, ja. ze zitten nu met tien zetels ja. in de kamer. Je ja. had in de Tweede Kamer kunnen zitten, in ja, de, de kop, maar um, je, je, als je eraan begint, heb je natuurlijk heel veel advies gehad. En de helft van de mensen zegt, hier heb je meer macht buiten de Kamer dan erin. Dus die ontraden niet. De andere helft zegt, je hebt altijd zo'n grote bek gehad. Hoe, hoe moet, ga het nou maar zelf doen. Maar je wist zelf niet wat geweest, je wilde, blijkbaar. Nou, uiteindelijk heb ik ja gezegd, maar niet tegen iedere prijs. En dat vind ik wel gezond. En ja, maar je... de, de prijs is toch gewoon dat je of in de Kamer komt of niet? Nee, nou, nu de, de... kan ik een rechtszaak beginnen tegen de staat. Dat kan je als Kamerlid niet. En nu was ik al roepen in de woestijn geweest in die Kamer, blijkt nu. Want denk je nou werkelijk, hoe mooi je het ook zegt bij GroenLinks: je hebt een beperkte spreektijd en een meerderheid zul je nooit krijgen. Ja, maar goed, dus in de mag... Tweede Kamer, dat is toch de plek bij Uitzek om je idealen te verwezenlijken. Waar je moties kan indienen, nee, nee, het kabinetsbeleid nee. kan tegenhouden, kabinetsbeleid nee. kan veranderen. Ik heb vele, om, om te oriënteren, gesproken die erin hebben gezeten. En die zeiden, ja, verbeeld je niks. Jij met je weinig geduld en recht door zee en snel dingen probeert te regelen. Die loopt daar helemaal vast in de bureaucratische molen Maar ik bleef op dat moment. Dus je hebt eigenlijk toen meer een excuus gezocht... om op een nette nee, manier ervan af te nee, komen? omdat ik heb omdat een je spijt had. Gezet, ik ga tot daar. En ik ben uiteindelijk nog in de rek naar zeven gegaan. Ik wou eigenlijk bij zes stoppen, maar ik ben bij zeven uiteindelijk gestopt. En uh, ik heb ook gezegd, mijn, mijn functie is vakant de dag erop. Hm. En dat ga ik dus niet doen. Is het niet arrogant? Nee, je moet, nee. Weet je wat arrogant is zeggen? Dat je het verschil gaat maken. Waarom hebben die mensen voor jou dat dan niet gedaan? En wie ben jij dan wel helemaal... Hm. Om het verschil te maken. J Jij bent jarenlang bezig geweest met uh, de A73, ja. hè, de snelweg uh, in Limburg. Ja. Het laatste stukje. Ja. Er was heel veel gedoe over uh, de plek waar die mm -hmm. nou moest lopen... aan de ene kant van de Maas ja. of de andere kant. Ja. Uiteindelijk koos het kabinet uh, voor de zijde, was nou West... Uh, die koos voor West, die koos voor West waar jullie ook voor waren... Ja. Uh, uh, maar dan zie je dat, dat er to toch ook invloed is op het kabinet. Ja, er was een kamerdebat en uh, uiteindelijk waren er een aantal kamerleden niet aanwezig en daardoor ging het zonder enige argumentatie toch de verkeerde kant op en dat is dus twintig jaar lang nota schrijven, ja. onderzoeken doen. Want door de kamer is het toch weer naar de andere kant Ja, één gegaan. Zieken was ja. geloof bij de PvdA. Ja, Die maar wat niet. ik maar wil zeggen is, je hebt invloed ook in de Tweede Kamer. Het kan verkeren. Ja, maar kijk, de vraag is waar, waar je het zelf het meest thuis bent. En ik had 35 jaar dat werk gedaan binnen natuurbescherming en ik ga dat niet voor een onzekere plek afstaan op zeven. Hm. Als je zit bij een partij die zichzelf groenlinks noemt, dan hoort er gewoon een sociale een groene sociale en groene, gewoon 50-50 te zitten. En anders moet je dat predicaat groen ook niet lenen. Stel je eens voor dat bij een christelijke partij maar de helft christend is. Waarom is het dan een christelijke partij? Ja, omdat er de helft in zit. Of bij de liberalen maar de helft liberaal is. Dat kan toch niet. Je vindt GroenLinks helemaal niet uh, groen nou, genoeg. Ik ben niet voor niks lid ook van de ChristenUnie. Ik heb oh, gezegd, ja? je moet tenminste evenveel groene als sociale kandidaten hebben. Nou, dat is wel mislukt bij dit congres. Het was wel de wens van de partij. Dat mm. was ook de wens van de, van de kandidaatcommissie. Maar het is uiteindelijk door het congres niet gehonoreerd. Voordat ik even doorga op de ChristenUnie. Uh, stel, GroenLinks vraagt jou over drie jaar weer. Wat doe je? Nee. Stel, ze gaan in een kabinet ooit zitten. Ze vragen je als minister van ja. Milieu. Dan zeg je oké. Okay, ja. Dan heb ik wat te doen. Ja. Okay. Je bent lid van de Christenunie. Je bent ook christen. Ja. Ja, qua ja, op, opvoeding en qua. Uh, ik ben niet beleidend christen. Nee, nee, nee. Dat klinkt een beetje <lacht> net als die mensen die niet groen zijn en toch links zijn van GroenLinks. Nee, B ik ben christelijk opgevoed, dus daar kan je. Als je dat als je de eerste 20 jaar van je leven bepalend is geweest, kun je dat niet meer weghalen. Dat zit gewoon in je hoofd. En dat is de reden genoeg om lid te worden van een christelijke politieke partij? Nou, de reden dat ik daarvan lid ben geworden is dat ik tevreden was en blij dat eindelijk een christelijke partij ook groen was. En dat zou ook moeten, want als je gelooft dat God helemaal in aarde heeft geschapen, moet je je nu ernstig zorgen maken, want hij kent zijn eigen aarde niet meer terug. Is dit een partij waar je dan misschien carrière gaat maken? Nee, want ik heb ook gezegd: van uh, ik vind dat als je dat doet, dan moet je de christelijke grondbeginselen moet je volledig onderschrijven en ook kunnen uitdragen. Anders moet je dat niet. Doen. Ik ben juist blij dat een getuigenispartij puur zo ook zo blijft als die is. Ja. Dat is de kracht. Je wilt, uh, gewoon... En door aan te passen, wordt het een soort CDA in de toekomst. Eh? En dat is niet dat is geen toevoeging. Als de EO veel op de NCV gaat lijken, wat is dan de toevoeging? Nee, dan hebben we geen bestaansrecht meer. Okay. Nee, precies. Bovendien ben je ook nog lid van het CDA, of niet? Ja, en dat is ook meer om eigenlijk is het zo dat ik vind te linker en te rechterzijde moeten mensen groen en, uh, en uh, de aarde als, als, als, als ruimteschip van de mensheid uh, koesteren. En pas als de partijen in het centrum dat ook gaan doen, dan wordt het wat. Want als alleen getuigenispartijen dat roepen, ja. Wat heb je dan aan? Maar het is in ieder geval belangrijk om te weten naar iedereen... je kunt rechts, zowel als links, om ja, stemmen. Maar hier klinkt iemand waarvan ik denk... dit is de man van de compromissen bij Uitzek. Want? Je bent al lid van drie partijen. Ja. Of twee in ieder geval. Ja. Maar je stond op de lijst bij GroenLinks. Je Jij kan met dat iedereen ik... zee blijkbaar. Nee, want het, kijk, je kunt ergens lid van zijn en wil je nog helemaal niet zeggen... dat je met die partij bij alle onderdelen eens bent. Nee, maar denk toch wel bij grotendeels je... deels mag ik aannemen. Ja, maar bij geen enkele partij ben je helemaal eens. Heb jij een partij waar je het helemaal mee eens bent? Dat kan toch helemaal niet? Nee, maar je bent wel lid van een partij om ergens invloed te hebben ja, natuurlijk. Ja, en het signaal ja, wat dat ik afgeef... is strategie. Precies, en het signaal wat ik afgeef is dat voor mij het feit... dat de ChristenUnie homoseksuelen bijvoorbeeld aanvankelijk... althans niet als lid accepteren, minder belangrijk... Ja, uiteindelijk hebben ze mij wel geïnvesteerd, trouwens, minder belangrijk dan dat ze natuurlijk het milieu goed in de gaten houden. Je wil ook een signaal afgeven dat sommige dingen wel belangrijker zijn dan alle andere dingen. Daarom kun je dus ook in een tijd van crisis, die je zelf hebt veroorzaakt, niet bezuinigen op de toekomst van de aarde. Voor die mensen, die aarde gaat wel door, maar voor de, voor de leefbare aarde voor de mens, daar kan je nooit op bezuinigen. Daar mag je ook nooit uh, je aandacht op verslappen. Ja. Zeker niet als je al honderd jaar je misdragen hebt. Dan past schaamte en hard werken. Hard werken. Wat, wat ga je als eerste doen? Wat is je... Doel op korte termijn? Ik begin nu, en dat heb ik vandaag gedaan, maar dat doe ik straks ook in Gelderland, natuurlijk ook al in trouw heb ik het ook al gedaan, duidelijk te maken dat je niet kunt bezuinigen op natuur en milieu. Dat dat dus een kletspraatje is. En ik. Lok daarmee mensen uit de tent. Zowel politiek als collega-organisaties. Ik wil antwoorden over waarom zij vinden dat het wel kan. En welk signaal ze daar dan mee afgeven. Vandaag is er een grote manifestatie in Amsterdam. Van ja. progressief Nederland. GroenLinks, andere linkse partijen. Het PvdA organiseert het. Je gaat daarheen om ook je stem te laten horen nou, tegen de bezuinigingen op het milieu. -beleid. Ik denk dat het heel goed is om het uh, linkse hobbyverhaal, wat natuurlijk er ook nog aan kleeft... niet nog verder te bevestigen door daarbij te gaan staan. Bovendien zit ik bij TV Gelderland straks. En hm. <laughs> dan heb ik het over de 300... Uh, duizend euro voor verhuizen van Dassen en over het kabinetsbeleid. Ik, euh, ik denk dat het heel goed is dat uh, allerlei mensen zich op dit moment roeren... maar ik denk dat het verrassender is als dat ook gebeurt vanuit partijen... die op dit moment deel uitmaken van het kabinet. En dat was bijna de helft van het CDA-congres in twijfel. Dus het zou heel goed zijn als links die uh, weet los te weken. In ieder geval uh, af en toe een uitstapje laten doen... In plaats van dat alleen maar aan de linkerkant te organiseren, links heeft nog nooit de meerderheid gehad in dit land. Proef ik dan nu dat je nu je het meest verwant voelt met het CDA of dat je daar de meeste mogelijkheden ziet? Als er verandering komt, is het daar en bij de VVD. En of dat nou komt via een gerechtelijke procedure bij het licht een keer gaat schijnen daar, of dat het gebeurt omdat mensen ze constant bespelen in eigen familiekring. Maar de verandering moet uiteindelijk daar komen. We hebben altijd een gastenboek. Bij Dit is de Zondag? Ja. Je hebt dat al ingevuld over jouw ideale zondag, hoe die eruit ziet. Wil je het voorlezen? Jawel. Mijn ideale zondag bestaat uit... Moet ik Moet even een leesbril erbij pakken, hoor. Dat is niet eens mijn eigen. Mijn ideale zondag bestaat uit rust. Dat zal je niet verbazen. Nee. Eenmaal genoeg geslapen, in de keuken ontbijten, voor het raam... kijken naar het weer, het bos, ik woon in het bos... de vogels en de wolken... Dan een wandeling met z'n tweeën. Niet over de gebaande paden. Op zoek naar stilte kom je alleen maar op dat soort plekken... wanneer je de paden verlaten hebt. En ik zoek dan meestal naar stromend water en dikke bomen. In de avond lekker koken, samen eten, mooie muziek luisteren... of een documentaire kijken of een film. De zondag is voor ons tweeën en voor niemand anders. Was het iedere dag mijn zondag, als ik dat zo hoor? Ja, <laughs> dat zou het ook weer gaan vervelen, denk ik. Kan ook niet. Bedankt, Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. En mogelijk dat we eind januari nog meer van je horen weer via Dars en Boom. Ik heb genoten. Uh, goede reis terug naar de buurt van Arnhem uh, waar jullie wonen. Straks na acht uur ongetwijfeld je meest favoriete radioprogramma van de Nederlandse radio, vroeger Vogels. Menno Bentveld zit klaar in Savaland. Goedemorgen, Menno. Goedemorgen, Groen, en Goedemorgen, Jaap. Ja, wat gaan jullie doen? Uh, verschillende dingen. We hebben heugelijk feit voor de liefhebbers van kernenergie in Nederland. Zeg, nou Dat hebben we niet vaak, maar nu wel. Want uh, het is mogelijk om uranium uh, te delven hier gewoon in ons eigen land. Dus dan hoeven we niet meer uh, landen als Kazakstan om te woelen op zoek naar onze uh, brandstof. Maar dat kunnen we gewoon zelf. Nou, ik, zie, Jaap Dirk, ik hoor Jaap Dirk wat hij zich al vers verslikken in zijn koffie. Want uh, ja, het Nederlands cultuurlandschap gaat omgewoeld worden op zoek naar uranium. Nou, andere, nee, we hebben contact met de Sea Shepherd. Die zijn natuurlijk weer aan het bakkeleien met de Japanners die op jacht zijn naar Walvissen. Uh, we hebben even telefonisch contact. En uh, de Zandmotor. Ooit van gehoord? Nee, wat is dat? Nee, Zandmotor. Nou, Dat is een, een, een eiland wat aangelegd wordt voor de kust van uh, Zuid-Holland. Om ons de komende 20 jaar van zand te voorzien. Nou, hebben we toch ook om om onze weer kust te beschermen. Een stukje Nederland erbij ook. Ja. Nou, straks in Vroege Vogels na Achten. En als u het gesprek van vanochtend van Dit is de Zondag wilt terugluisteren, ga ervoor naar onze website eopen.nl/slash Dit is de Zondag.